De scherven zijn grimmig. De scherven zijn grimmig. Het rinkelt een lied. Een dronkenmans orgie. Men drinkt en men drinkt. Een stem is verdronken. In het zwembad van Pis, de publieke opinie.